In cryptomunten, Dus ook voor jouw geld investeer een beetje in jezelf. Met Cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen. Nu bij NLZiet. De eerste drie maanden 50% korting. NLZiet, slim bekeken. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl. Tik Tok. Het is alweer februari. Heb je al iets met je goede voornemens gedaan? Ik ben je al begonnen met beleggen?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 Goedenavond, ik ben hier een schut. Kjeld Nuis heeft zijn allerlaatste Olympische schaatswedstrijd afgesloten met een medaille. Dat gebeurde net op de 1500 meter in Milaan. Wat verschrikkelijk knap van ongeluk. Nuis, stolt verslagen door Ning. En Nuis haalt het podium. Ja, hij haalde uiteindelijk een bronzen medaille. Joep Wennemars schaadt zijn Olympisch record... maar daar gingen de mannen na hem nog onderdoor. Hij werd uiteindelijk vierde. Timus Snel maakte zijn Olympisch debuut en eindigde op de elfde plek. Formateur Rob Jetten is blij dat hij zijn kabinet alsnog compleet heeft. De Utrechtse wethouder Ilko Ehrenberg wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij is al jarenlang eerst in Enschede en nu in Utrecht. Wat mij betreft een van de betere wethouders in grote steden. Dus in die zin hadden we hem al een tijdje op het oog. En ik denk dat hij ook een goede combinatie is met de minister Ilko Heijnen. Hij mag morgen bij Jetten langs voor een gesprek over zijn toekomstige baan. Eerder deze week trok de vorige kandidaat zich terug vanwege leugens op haar cv. In de binnenste stad van Utrecht zijn ze bezig met de sloop van drie historische panden. Die zijn na de grote explosie van vorige maand niet meer te redden moeten tegen de vlakte. Voor de getroffen bewoners is er een nieuwe plek gevonden. Wanneer justitie de resultaten van het onderzoek deelt is nog niet bekend. En Max Verstappen heeft wederom een vlekkeloze testdag gereden in Bahrein. Het zijn de allerlaatste testdagen voor het begin van het Formule 1 seizoen over een paar weken. Max reed meer dan 100 rondjes in zijn nieuwe auto en zette uiteindelijk de derde tijd meer, hoewel dat op dit soort dagen niet zo heel veel zegt. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht lokaal een bui met temperaturen rond het vriespunt, morgen regen en ongeveer 6 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. Dan Jelten met de files. Er staat één file op de A15, Ridderkek-Gorkum tussen Papendrecht en sliedrecht Oost, staat drie kwartier. En er zijn flitsers op de A1 tussen Hengelo en Deventer bij 108,9. Op de A2 Utrecht en Bos bij 83,6. A8 Beverwijk Amsterdam bij 2,3. En op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 3,6. De A50 Zwolle-Apeldoornen-flitser bij Beemte-Broekland, dat is bij 211,7. En de laatste op de A73 Echt-Venlo bij 6,9.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 Man is depressief, oh man Ik krijg hoofdpijn van die grie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 538, horen hoorde Shabuzi, Maalsmith en Blink Twice. Hij gaat eruit. Oh ja, ik heb er zin in. Zomervakantietje. Ja. Nou ja, tje. Het staan echt prachtige zomervakanties op. Van Portugal tot Italië, Ibiza, Mallorca, ja, Roodhossen, alles komt voor. En als we dan de joker draaien, mag je gewoon kiezen Precies. waar je naartoe wil. Ja, waanzinnig toch. Het werkt als volgt. Wij laten je liedje horen. En de vraag is, welke uh, Nee... Wij laten je een liedje horen. En de vraag is, welk woord is er weggeplonst? Er neemt zeg maar, precies iemand een bommetje precies op een woord. En dat woord dat zoeken we. Dus uh, ja, luister even goed. Echt moeilijk is hij niet, hè? En wat moet je doen? Bellen. 0909-30538. Ze hebben goed naar je geluisterd, maar ik snap het ook. Je hebt ze lopen teasen en, en geholpen met dat fragment. Ja. ja, je zou gek zijn als je dit niet belt. Nee, je kan gewoon op vakantie. De 15 zomerweken. En niet naar de minste bestemmingen. Uh, Koen. Hey, goedemiddag. Hey, hallo. Uh, wat, leuk dat je, uh, wat leuk dat je hebt gebeld. Ja, nou, hey, ja dat Wat leuk dat je, je luistert. En uh, wat leuk dat je op vakantie wil ook. Hoe, uh, de, hoe zit jij in de vakantieplannen voor dit jaar? Op dit moment nog niks, want ik ben uh, wo mijn woning aan het verbouwen. Dus uh, daar gaat het geld uh, momenteel wow. naartoe. Ja, dat is rammend duur, hou je niks over? Nee. Maar dat is ook zonde, want dan heb je, heb je straks zo'n net verbouwd huis. En uh, ja, dan wil je gewoon in dat ja, huis. Dan ga je zitten. Op ja, dat wil je niet. Ja, daarom. Is er een bestemming waar je uh, echt warm van wordt? Uh, Griekenland zou ik nog wel weer. Daar ben ik één keer geweest, maar daar zou ik nog wel weer naartoe willen. Nee. Ja, oh? dat okay. zeker tot da, de mogelijkheden. Mits! Ja. Met goed beantwoord natuurlijk. Zeker, want we hebben een opgave. En uh, ja, er neemt uh, iemand een uh, duik in het zwembad. En we zijn uh, benieuwd welk woord er verscholen zit achter die plons. ja, so so my... so my... ah, zegt u het maar. Ik denk uh, het woord close. Nog één keer. Het woord close, clear in het Engels. Ah, oké. Okay. Het gaat om de nuance natuurlijk. Ja, inderdaad. dat ja, had ook nog iets anders kunnen zijn. Zullen we even luisteren? Ja. En daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Er wordt aan het rad gedraaid. De grote vraag is, Koen, waar gaat na die verbouwing de vakantie naartoe? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat is het geworden? Wat is het geworden? Je gaat naar Spanje! Yeah! Oh, lekker, lekker. Koen, je gaat naar Spanje. Ja, dat is ook een heel mooi land. Dat is ook een heel mooi, dat is ook een heel mooi land. En dit is toch fantastisch? Ja, dat is helemaal fantastisch. Zeker, zeker. Gefeliciteerd, Koen. Jouw zomervakantie gaat dit jaar naar Spanje toe. Oh, dankjewel. So hot en hard. So hot Iemand heeft betrapt op vreemdgaan. En we hebben straks ook het nieuws met Iris. Wat heb ja, je? Met een uh, mega, mega, mega trotse kjeldnuis. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om kwart voor 10. Rob Schepers en de Week in One Zo'n 400.000 Nederlanders hebben diabetes type 2... zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Symptomen van diabetes type 2 zijn een vermoeid uiterlijk... vazig zien en een extreem laag libido.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 Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden. Neem je hele familie mee op een lichtgevende reis dwars door de tijd. Leidservaring. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op Beekseberg.nl 18 plus dus. Ja, Echt ja. serieus? Oh, Wat een geld. Even duizend tot verwekken Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Astigmatisme.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 So be brave, be just. Dus wat je ook zoekt: Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist, inhoud kan bevatten. 18, algemene voorwaarden zijn van toepassing. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Weer bericht, vanavond en vannacht lokaal een bui met temperaturen rond het vriespunt. Morgen is er regen en dan wordt het ongeveer een graad of 6. Alles verkeer van Jelten. Er staan nog files op de A1 richting Duitsland. Er staat voor de grens 13 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen ook daar voor de grens een file. Die 7 minuten. En de A15 in gorkum daar staat voor Gorkum 19 minuten. Door een auto met pech. Flitsers op de A1 tussen Emnes en Amersfoort bij 37,0. A1 Hengelo richting Deventer bij 108,9. Op de A7 Amsterdam Den Oever 22,7. En de A50 zullen Apeldoorn met had 11.7. De laatste op de A73, echt Venlo bij 6.9. Het is half zeven en het nieuws in de middagshow krijg je van Iris Schut. Goedenavond, Een groot Olympisch afscheid van schaatser Kjeld Nuis. Hij heeft in zijn allerlaatste race een medaille gepakt. Zij won namelijk brons op de 1500 meter. Hij stond echt te stralen net op het podium toen hij zijn medaille kreeg. En nu net stond hij de perste woord. Zullen we even luisteren naar zijn eerste reactie? Ik heb hier zo van gedroomd. Fuck, ik wilde niet die gaan janken maar. Ah, dit is zo vet. Dit is zo super vet. Het goud ging verrassend naar Kjelds tegenstander, de Chinese Ning. De Amerikaanse topfavoriet Jordan Stoltz pakte zilver. Joep Wennemars greep weer net mis. Hij werd vierde. Zo vreselijk voor hem, voor Joep. Ja, oh, zo zielig. Is, oh, die vierde plek is toch allemaal vreselijk. En het leek er zo lang op dat hij die brons ging pakken. En ja, hij ja. had op die duizend oh. meter gewoon recht op een medaille eigenlijk. En ja, die is, die hij gaat afgenomen. zonder medailles naar nou. huis. Ah, dat is echt heel lelijk. Ja. Ik weet toch ook niet wat ik vind van uh, de sportverslaggevers die daar dan zo. Oh, de, de echte zout in de wonden gaan gooien. De, de, de, de hele week zie je toch gewoon van die vragen... dat je denkt, ja, kom ja. op. Je weet, ja, zeg maar, ik snap het hoor. Ik bedoel, uh, ja, je, dan ja, je wil dan even... Je wil even naar die pijn toe, ja. Ja, ja. Maar, ja maar, zeg maar je maar maar bent er ook keer. niet om te troosten, hè? Nee, het nee Hij ja, is vierde geworden. Ja, dat is ontzettend jammer. Maar je moet dan toch vragen wat dat, ja, hoe dat voor hem is. Ah, maar dat vind ik toch ook. Ja, ik vind het gewoon sneuig. Weet ja, je wat, dat is zo, het ook. Je hebt, gewoon, je hebt er zo lang naartoe gewerkt... en dan komt er, komt er een verslaggever... en die komt gewoon even zo... Uh, ja, je Als je, je zo bent, naar die uitreiking Ja, precies. Hij nu, staat daar niet bij. Wat voel je daar nu met zijn podium opgaan. Wat doet dat een beetje? Ja. ja, natuurlijk ga je dan, Jan. Ik ga kapot. Ja. Ja. De spelen zijn nog niet klaar. Hè. De vrouwen moeten bijvoorbeeld morgen ook nog op die 1500 meter. En de shorttrekkers die moeten nog. Maar hereveen die kijkt vast vooruit. Ze verwachten dat de meeste Olympische sporters volgende week donderdag... wel naar de huldiging komen in het centrum daar. Veel van de schaatsers wonen in de buurt omdat Thialf daar is. De medaillewinnaars worden dinsdag trouwens ook al gehuldigd in Den Haag. En ook worden ze ontvangen op Paleis noord het einde door de koning, koningin en prinses Amalia. Formateur Rob Jetten die spreekt morgen de laatste twee kandidaten voor zijn nieuwe ploeg, die dan aanstaande maandag wordt beëdigd. Als eerste komt David van Wil langs. Hij wordt minister van Justitie en Veiligheid. En tot slot spreekt hij Ilko Eerenberg, de nieuwe kandidaat staatssecretaris van Financiën. Vandaag werd bekend dat de Utrechtse wethouder de plek inneemt van Nathalie van Berkel, die zich terugtrok vanwege fouten op haar cv. Ga pagina's en groepen onderzoeken die, de be die bekende mensen dood verklaren. of ten onrechte beschuldigen van mishandelingen of vreemd gaan. puur om geld te verdienen aan advertenties. Echt sadistisch gewoon. Ja. Oi, oei oei. Ja. Voor bedrijf Meta, die laat weten dat ze het nu dus gaan onderzoeken. in reactie op het onderzoek van AD. Het valt onder laster en is strafbaar. ook als Facebook daar niets tegen doet. Vanavond is er voetbal. AZ die neemt het namelijk in de tussenronde van de conference op tegen FC Noah in Armenië. Het nummer Apata van Bruno Mars en Rosé was vorig jaar de best verkochte single van het jaar. Dat maakte de organisatie bekend die wereldwijd de muziekindustrie vertegenwoordigt. Wat heb jij voor het laatste single nou, gekocht? inderdaad. De hit is meer dan 2 miljard <laughs> keer gestreamd. Ja, ja ja ja. En dat gaat over de streams op zowel betaalde als gratis platforms. Ja, okay. Dus je kan ze ook online kopen ja, jouw ja, ja, ja. tegenwoordig. Nou, jij hebt echt nog voor de free record shop gelegen natuurlijk. Ik heb nog dan kwam er een album uit en dan ging je het album luisteren in de free record shop en ja. dan dacht je, ah, hier staan genoeg goede liedjes op, maar ik ga toch nog een ander album luisteren. En ja, ja. dan zat je gewoon de hele middag in de free record shop en dan ging je naar huis en dan had je niks gekocht. Ja, maar de, ja, ja. ja, bizar. Ja, de, ik, ik ken het nog wel hoor, maar zeg maar, ik ben net te jong om uh, daar echt gezeten te hebben. Ja, en dan moest de man van de free Recordshop moest elke keer voor jou die CD pakken in, in de CD spelen doen. Dan zat je met een koptelefoon om, zat je te luisteren. Ja, zo surrealistisch. Ja, dat is ja. echt heel gek. En dan moest je 40, Nou ja, laten we zeggen 20 euro betalen voor een album. En dan de meest gestreamde artiest volgens mij van vorig jaar. Bad Bunny. Die heeft zijn eerste hoofdrol te pakken. Hij speelt in de film... Puerto Rico, melden Amerikaanse media. Hij had al eerder wel wat bijrolletjes in de andere films, maar uh, gaat nu dus zijn eerste hoofdrol pakken. De film wordt beschreven als een epische Caribische western. En een aangrijpend verhaal. Dat is een <laughs> soort doorbarend geïnteresseerd. Dat is <laughs> een aanrijding. Alleen een gekke dingen door elkaar. Caribische ja. western, vet. Ja, het gaat allemaal over de oorsprong van Puerto Rico, waar okay. Bad Bunny natuurlijk vandaan komt. Ja, leuk. Fantastisch. Ik ben, ja. ben benieuwd. We gaan kijken hier eens. Dank je wel. <laughs> De 538 Middagshow. Hey zo meteen is het kwart voor zeven. En dan hebben we een scheven. Ja Just a young girl, with the quick fuse. I was tight. wanna let loose. I was dreaming, a bigger thing Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow-up. the box, fit the mode. have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning. Before the thunder. thunder. Well I was scheming to the floor Voor een scheven. Uh, heb je wel eens iemand betrapt op vreemd gaan? Of ben je zelf betrapt op vreemd gaan? Uh, we zijn op zoek naar jou. We willen graag je verhaal horen. Je moet ons dan gewoon het woordje betrapt of scheven sturen in de 538-app... en dan mag je jouw verhaal met ons en alle luisteraars delen. Ja, ja maar dat is ook goed, weet je wel. Een beetje educatie naar de mensen toe. Ja, maar meestal gewoon dat je ook denkt... hé, hey, dat onderbuikgevoel, er klopt iets niet. En ja, uit al die verhalen hoor je, dat moet je gewoon vertrouwen. Precies. We gaan even terug naar het verhaal van Shannon. Shannon, goedenavond. Goedenavond. Betrapt of beschreven om kwart voor zeven. Vertel ons alles. Waar zal ik beginnen? Ja. <laughs> uh, ik had een relatie met een jongen van uh, iets jonger dan mij. We scheelden acht jaar. Ik was de oudste. Uh, ik wist van alles dat ik niet zo heel serieus was. Maar ik dacht ik geef het gewoon een kans. Toen we een jaar lang een relatie hadden... kwam ik achter dat de telefoonrekening best wel hoog was. Toen ben ik gaan kijken, wat, wat, wat, waarom is het zo hoog, waarom is het zo duur. Want de rekening ging boven de 100 euro uit. Toen kwam ik erachter dat er heel veel uh, zakelijke nummers, dat 0299 of 099 nummers, die, die, die hoge nummers. Mm -hmm. ja? Dus ik had hem geappt en gezegd, waarom is dat zo hoog? Koop je bitcoins of ben je iets aan het doen daarmee? Waarom zijn die rekeningen zo hoog? Toen gaf hij meteen toe, ik bel wel eens sekslijnen. Ah, <laughs> ah. <laughs> Wat old school sekslijnen. Dat, zijn, dat is gewoon een beetje met dames kletsen. Spannend. Ja, ja. Nou, wat ik al voorbeeld is: dat filmpje van die dikke vrouwen die een banaan zitten eten en volgens mij sexy proberen te doen. Maar. <laughs> ja. Hé, hey, maar Shannon. Ja. Is dit vreemd gaan? Nou, daar kom ik nog op. Oh, we zijn er nog niet. Oh, ver <laughs> vertel. Vertel, ik dacht okay. dat dit is vervelend. Ja, ik denk, oh wat rot voor je. Ja, door. Ja, ja, nee. nee het ja, het het gaat je verhaal <laughs> rustig af. Um, dat, dat, dat, dat, ik was eerst ook, daar blijft hierbij. Oké, okay, prima. Het kan een verslaving zijn. Vervolgens kreeg ik een DM van een meisje... omdat ik op mijn verhaal gewoon gevraagd had... van goh, hebben mensen hier ervaring mee? Ik heb gewoon op Instagram neergezet van hoe zit dit? Kennen mensen dit? Dat een meisje die ik niet ken... mij een DM gestuurd met... rij jij in een rode auto? Ik stuurde terug... ja, hoezo? Ja, is... dan jouw vriend? Ja, hoezo? Wij hebben net seks gehaald in jouw auto. Huh? Oké, okay. oh, dat ja. kwam, kwam echt nog meer naar na de sekslijnen. Zo. Ja. So. En toen? Toen vroeg ik: oké, okay, uh, wie ben jij? Uh, wat, wat, misschien vertelt ze wel iets onzin. Misschien heeft ze gewoon aan mij zien rijden. Ik dacht, ik vertel jou niet gelijk geheel. Ja. Toen stuurde ze een foto van mijn auto oh. bij de park in de buurt van ons huis. Toen dacht ik: oké, okay, nog steeds geen volledig bewijs dat jij mijn auto de foto hebt gezet. Daarna stuurde zij een screenshot van een gesprek met hem... waar ze elkaar videobellen, waarin hij ook dus vroeg of zij zichzelf wou aanraken. Ah, ja, jeetje Het blijft maar komen, joh. Ja! En, en heb je hem <laughs> ermee geconfronteerd? Zeker. Want uh, ik woonde toen bij hem. Dus ik heb op een gegeven moment mijn spullen gepakt en uh, ben weggegaan. Mijn huidige vriend heeft mij nog geholpen met verhuizen daar vandaan. Oké. Okay. En uh, toen heeft hij me nog heel lang lopen vertellen dat hij me terug wou. En toen heb ik gezegd, nou, dit wordt hem niet meer. En ik kreeg daarna nog steeds veel meer DM's en berichtjes van meiden... Oh. dat ze met hem dingen gedaan hadden, terwijl hij met mijn relatie had. En heb je nog in je auto in je rode auto gereden? Lijkt me toch gek als je weet wat daar gebeurd is. Nou, die auto hebben wij toevallig toen nog samen naar de sloop gebracht... want die klonk als een stoomtrein, dus die was oh. af. Het is een hele hoop geworden bij elkaar, Shannon. Ja. <laughs> maar ontzettend bedankt voor je verhaal. Alsjeblieft. Wat vind ik. Ja, en heb je zelf ook iemand betrapt op een scheven? Dan zijn we naar je op zoek, hè? Ja, stuur even via de app Betrapt of Scheven en dan bellen we je terug. Het is 538 met Loco Loco, de Dance Bash. Doe yeah. yeah.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 koop niet alleen sparen, maar ook busparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, bloedschinesappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Hm, mm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar kippie. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Goed voor de dag komen met een nieuwe Toyota Ciarcha Plus.